Hoe lang hebben we nog? Nou, nog vijf minuten te leven. Als jij de aarde nou eens goed bestudeert, zal ik je bestaansrecht verdedigen. Tot straks, tot zo. Uh. Welkom aan boord, heren. Ja. De reis gaat deze keer naar Zuid-België. Navigator, hier zijn je papiertjes, maken er wat moois van. Ja. We hebben nog wat verwachten daar. Iedereen present? Ja. Daar gaan we dan. Sergeant, we liggen achter de groen vier van Major Heens. Let op zijn staart, dan komen we er vanzelf. En over een paar uurtjes zijn we er al geweest. In België bedoel ik natuurlijk. Dank voor deze bemoedigende woorden, Hans. Dat had ik nou net nodig. Riemen vast, mannen. We gaan op reis. Piloot aan navigator, hoe ver nog? Een paar minuten. Over 20 seconden op 4. Koers goed. Piloot aan techniek, hoe is de schade? Nou, geraakt. is geraakt. Maar de gaatjes vleugel. Niet om te schrijven. Piloot aan staartschutter, hoe staat het, Jones? Niet kwaad. Eén jaar negen hand aan de kust. Is het nog ver? Een paar minuutjes. Al iets te zien? Nee. We worden hier kennelijk niet verwacht. Doe in zicht, luitenant. Luiken open. Klaar voor afweervuur. Richter, neemt het over. Over 50 seconden. Hoor zo houden. Vijandelijke jagers links. Tredders, attentie. 20. 10. 5. Bommen los. Bommen los. Met de roetjes. 10 jagers rechts. Toestel geraakt. We houden hem niet. Eruit. Iedereen eruit. En het beste.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 dat scheelt ook maar een paar meter. Zo, nou is die paraplu opwarmen. Tamma, waarom maken ze die dingen wit? Kan net zo goed meteen een vuurpijl afschieten. Hier hem hier zit ik. Nou, het erover. En zand. Zo, denk Ik denk dat zien ze niet meer. En daar nou wegwezen. Waarheen, dat los maar in. Domme. Een motor. Ze zoeken me. Nou, vinden ze iets anders. Wegwezen hier. Ja, ja, kom maar. Het is toch al bijna donker. In dat bos vinden ze me nooit. Zullen ze honden hebben? Eigenlijk niet sportief, hè? Vraagdamme wat een toestand. Hé, hey, krijg nou wat? Een vliegtuig, maar... Wat is dat voor een museumstuk? Een oude tweedekker. Wat doen ze daar nou mee? Frust, de Franse kleur. En nog één! Dat is een mof. Ben ik nou gek of hoe zit het? Omwakker. Je droomt. Je droomt niet. Want ik. Ik kan niet. Nee. nou, ja. Wat is er geweest? Ik moet er Ik kan toe het niet meer vooruit laten. Wat Droom of geen Ik wil dat graag zien. Ah! Daar is het. Verroest. Daar kruipt iemand uit. Die vent is dus niet dood.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 Ongeveer een kilometer of drie. We komen dan aan een vrij groot weiland. Aan de andere kant ligt een bos. En daar weet ik een soort hut waar ik vroeger wel eens geschuild heb als het Dan kunnen we in ieder geval de nacht doorbrengen. Maar dan. Dan zullen we op de een of andere manier ja, aan burgerkleding moeten komen. En, en geld, natuurlijk. En vervoer. Ja, nog genoeg te doen dus. Zullen we maar wachten tot het helemaal donker is? Misschien. Hoe kom je hier? Ik ben. Ik was staatsschutter in de bommenwerper. We werden neergeschoten vlak na de aanval op de militiefabriek. Tot de pech. Maar ik geloof wel dat we er allemaal heel hard zijn uitgekomen. Huh? Allemaal. Oh nou? Waar zijn die? Dat weet ik niet. Misschien wel gevangen genomen. Of ze zitten mijlen ver hier vandaan. Ook te schuilen tot het donker wordt. Ik, ik weet niet waar ze zijn. Goed zo. Huh? <laughs> ik bedoel, uh, goed, goed dat jullie er allemaal goed zijn uitgekomen, ja. Het is nu donker genoeg. We moesten maar eens gaan. Oké, okay. hebben we alles? Uh, ik heb verder niks bij me, hè? Ik heb wat kaart en een kompas. Zeg, jij mist een handschoen. Hè? Huh? Oh. Eh, uh, ja. Nou, je het zegt. Dat is zeker blijven liggen dat... Uh, van... nou, kom, kom, kom, we gaan... Jou op gevonden zeg. Ik zou hier regelrecht zijn verdwaald. Kan haast niet. Dit bos is niet zo groot. Is het nog ver? Ik schat een uh, anderhalve kilometer. <laughs> een kleine mijl zouden jullie zeggen. Zeg, ik ben nu al back af. kunnen we niet even rusten? Til! is goed. Honden! De moffen zit achter ons aan, we moeten opschieten. Ik ook niet gezegd had, dat we moesten uitrusten. Nee, ik schiet hem op. Waarheen? Rechtsdoor, rechtdoor. Aan het einde van het pad is een soort splitsing. En dan houden we links. We zijn we zo bij de weilanden. Kom op, op maar. Hoe zit Hier is de rand van het bos. Zie je de weilanden? Ja. Die moeten we zien over te komen zonder dat ze ons zien. Verdomme. Het is vol een en een wolkje te dus zien. Best van deze weilanden is dat er geen enkele grippe doorheen. loopt. We hebben ons nergens achter de stoppen als de moffen in de buurt zijn. We moeten het riskeren. Als we hier blijven krijgen ze ons zeker te pakken. Uh, voorlopig we hier goed. Huh? Uh, vergeet niet dat we een stuk door het water hebben gelopen. Maar oh ja. Dan duurt het wel even voor die onder ons weer op het spoor zijn. ze dus maar niet aan de andere kant op ons staan te wachten. Wat bedoel je? Denk je dat de moffen in dat bos voor ons zijn? Misschien.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 Nee, nee, waar blijf je? Toch zeker een kwartier weg. Dan moeten de haast wel als aan de overkant liggen. Prachtig, hè, zit je mooi in de val. Het kan nog maar een paar minuten duur of ze hebben me. Wat zal ik doen? Me overgeven of niet? Het is eigenlijk zinloos om hier te blijven liggen. Lekker ja, ik heb zo'n rotkamp. Nou ja, Smit is daar vorig jaar ook uitgekomen... Wat zouden anderen nou doen? Het hm. er vast al hoog en drogende in kind. En wie denkt er nog aan ons? Ja, de loffe. Zo te horen, alle belangstelling zelfs. Kom eens die kring aan de lijn houden. Kom, zo, Kom op met je kraai. We hebben nog te weinig tijd om weg te komen. Top, zo, zo, een pinkje nou. Een gekke vent, denk ik. Waar zullen je vandaan komen?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 Hij zal straks toch denken dat hij alles heeft gedroomd. Alleen mijn toestel, dat vak ...is voor gezorgd. Je bestaat immers niet piloot van niets. er wat komen er mee aan? Hier moet ik hier even zitten. Corporal, jij moet je groep links blijven. De rest volgt bij. Wapens in de aanslag. Die kerel kan gewapend zijn. Wat dan? Hier! Oké, <truid> oké. Okay. Okay. Niet zo machtig hè? Ja, eh, eh, en hou die god bij je. Nou, jullie zin? Ach zo. Mule, je. hier. Handen omhoog, jij. Wat heeft hij bij zich? Mm, kompas. Mooi ding. Kaarten. Geen wapens?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 Nou, dan Lewis kon zich eenvoudig identificeren als vlieger. Blijft dus voor onze vraag. Wat u was? Staatsschutter. Ach, zo. Staatsschutter dus. En officier. Ik ben erg goed, weet u. Hoe is die ondervraging afgelopen, Guinemaire? Uitstekend. Ze hebben urenlang doorgezaagd.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 Dat Jones nooit dezelfde positie zal krijgen als jij. Of Masson eens. Hij moet alleen voor jouw opvolger zorgen. Dat is een groot verschil. Wat kunnen we doen? We zullen ervoor moeten zorgen dat hij in Engeland blijft. Tenslotte sturen ze alleen gezonde mensen de lucht in. Ik bedoel, mentaal gezonde mensen. Wat bedoelt u? Ik bedoel, te zeg ik Meijer. dat ik weer een opdracht voor je heb.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 Beden Luitenant Jones, terug van missie boven Zuid-België, kolonel. geraakt, twee vijandelijke jagers neergehaald. We doen met eerder rapport uitbrengen, Laartland, En uh, welkom thuis. Dank u, kolonel. Ja, voor u met verlof gaat, Luitenant, wil ik natuurlijk eerst en vroeger met u praten. Dat begrijp ik, kolonel. Staat u maar in, we gaan naar mijn bureau. Eh, uh, uh, Willis, vergeet het niet, hè. GH457, ik zag het duidelijk staan. Oké, okay, ik zal ervoor zorgen. Iets aan de hand? Nou, toen we hier naartoe liepen, kolonel, meende ik de man te zien met wie ik twee jaar geleden heb geprobeerd te vluchten. Wij zijn naar elkaar gegaan en ik meende dat hij ook gevangen was genomen.